Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De EU-leiders zijn het eens over het klimaat. Over 10 jaar moet er 55% minder broeikasgassen worden uitgestoten dan in 1990. Er was een nacht vergaderen voor nodig, maar premier Rutte is blij dat zijn collega's uit andere landen overtuigd zijn. Ik ben erg blij met het resultaat. Uh, het was met de Fransen, Nederland en een paar andere landen. We stonden redelijk nog alleen een aantal jaar geleden... Nederlandse regeerkort had deze ambitie neergelegd en het is nu gelukt. Althans, op papier. Dat moet nog wel gerealiseerd worden richting 2030. De wallen van de regeringsleiders hangen na een nachtvergaderen al een beetje op hun knieën... en het is nog niet voorbij. Vandaag praten de leiders verder over terrorisme en de brexit. De Rijkse Overheid gaat kerstcommercials uitzenden... zodat iedereen de coronamaatregelen goed in zijn oren knoopt. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis... en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. Doe je kerstboodschappen alleen, is de oproep winkel vooral door de weeks en dicht bij huis. De verkoop van vuurwerk blijft verboden, heeft de rechter bepaald. Vuurwerkhandelaren hadden een zaak aangespannen. Ze vonden dat het kabinet wel heel laat met dat verbod kwam. Maar daar is de rechter het dus niet mee eens. En vanwege het vuurwerkverbod knalt de karbietje waarschijnlijk op extra veel plekken om de oren. Mooi in Twente en ben je van plan om met Oud en Nieuw te gaan, biet schieten, meld je dan even aan. Die oproep doet de veiligheidsregio daar. Er zitten regels aan het knallen met melkbussen. Dat je ook duidelijk uh, aangeeft dat je je bewust bent van de coronamaatregelen. Uh, dat er iemand is aangewezen uh, binnen de groep die zegt van uh, ik hou ook toezicht, ik blijf nuchten om het maar zo uh, te zeggen. Een biertje met je vrienden in een partytent is er dit jaar niet bij. Je moet je van tevoren dus melden. Doe je dat niet, dan kun je een boete van 95 euro krijgen. Krijg je het weer nog. Op de meeste plekken is het een grijze dag met toe regen. Behalve in Groningen en Drenthe. Het is water koud vandaag en gaat het 4. Dit weekend is het ook grijs. Je hebt kans op buien, maar het wordt wel ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Met men nu, ZFM luncht. Les enfants font une farandole, Et le vieux maître est tout ému Demain, il va quitter sa chère école Sur cette estrade, il ne mentera Als hij zich Goedemiddag, u bent weer bij lunchroom. Pim Groof is weer achter de knoppen en ik zit de boer weer aan elkaar te praten. Ben ben Pim Groof ja, goedemorgen. Ik hoor mezelf terug in mijn... Ja, ik ook inderdaad. Ja. Ja. <laughs> Ga gewoon door. <laughs> Oké. Okay. Um, uh, we hebben uh, allemaal lijstjes gemaakt met uh, quote 500, corona-woorden en al dat soort dingen meer. Uh, uh, we hebben uh, allemaal lijstjes gemaakt en met de... <laughs> Ik zet iets uit, dan hoor ik mezelf niet terug. <laughs> Dit scheelt. En um, allemaal lijstjes gemaakt met allemaal nou, hele interessante, maar ook onzinnige dingen... Ehm um, voor de rest hebben we uh, verzoeknummertjes doorgekregen. Van de bekende mensen die uh, altijd luisteren. En even of, zeggen dat we volgende week niet zijn. Dat oh dan, ja, volgende ja. week zijn wij er niet. 18e. De achttiende. De achttiende dan is uh, Rainbow Radio er. Met een afsluiting van het jaar. Dus... Um, ja, nu ja. krijgen we Jimi Hendrix, begrepen. En nu krijgen we ja. Jimi Hendrix. Op verzoek, heb ik Op begrepen. Op verzoek van mijn uh, wederhelft. Met wie ik morgen acht jaar getrouwd ben. Oh, thank you. Hey, Joe. We'll I'm right Ja. Dat was Jimi Hendrix. Ja, en dan krijgen we de discussie wie is de beste gitarist ooit. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hij was just Jimi Hendrix live in uh, Londen. Oké. Okay. Dus, uh, ik begin met mijn eerste lijstje van de quote 500. De, de vijf rijkste van Nederland. De, de, op, op nummer 5 staat Arnoud Schuif van uh, Adaien nog iets van gehoord. Die heeft 2,5 miljard. Ja, dat is een soort uh, geldtransfermachine of zo. Die zit tussen de banken en winkels in of zo. Dus als jij betaalt, gaat het ah, via hun. Oh, dat Ja, is een knap, wat. die zijn pas uh, jong bedrijf eigenlijk. Vier of vijf jaar of zo. Nu al heel groot. Ah. Ja, heel nou, speciaal. Dat goed. Ja. Op vier staat Karel van Eert van de Jumbo. En die heeft ook 2,5 miljard. Dus die zijn uh, ex-equo, zijn die dan? Ja, ja. <laughs> Dat is hè. Spannend op volgend jaar. Ja, ja. Op drie staat uh, Gerita en Inge Wessels... van uh, Volker Wessels... met 3,8 miljard. Op twee staat Fits uh, Kooltsmeding van Randstad... met 4,1 miljard. En op één staat Celine de Cavanero van Heineken... met 12,1 miljard. Weet je wie ik mis in dit rijtje? Nee. Ah, uh, CNA, nou? Brenningmeijers. Ja, die zijn niet meer zo rekenen, het gaat niet meer zo goed met ze. Nee? Oh. Maar die John de Mol of zo, die zal toch ook wel wat centjes hebben? Ja. En jij? Ja, ik, ik kom wel in het <lacht> lijstje <lacht> voor. <lacht> want nou te zeggen bij de eerste vijf. <lacht> ah, yes. In de rijkste van het Venemaplein. Denk <lacht> <lacht> ik ook <hoop> niet. <lacht> Zeven hoog. <lacht> Ik denk dat ik het niet ga redden ook. Zelfs dat, dat, dat, dat luidje zetten. Zelfs dat niet. <laughs> Goed, maar je hebt ook nog de top 10 van. Top 10 van uh, de wereld. Nou, op 10 staat Jimmy Wolton... met 42 miljard. Op 9 staat Christy Wolten. Dus waarschijnlijk familie van elkaar. Met 42,8 miljard. Dan komt Ichvar uh, Kamprat met 43,9 miljard. Larry Ellison met 46,8. David Koch met 49,6 miljard. Charles Koch, familie weer, met 49,6 miljard. Het is wel eerlijk verdeeld in de familie daar. Ja, 49,6. Ja. Zullen we al geërfd hebben of zo? Ik ja. denk het. Op vier staat Americo Ortega met 58,4 miljard. Het is toch die dictator? Oh, Ortega? Ja. ja, weet ik eigenlijk niet. Ja. Uh, op 3 staat Carlos Slim met 71,5 miljard. Op twee Warren Buffett met 73 miljard. En op nummer 1, met stip. Nou ja, volgens mij al heel lang. Net als Bohemian Rhapsody staat Bill Gates altijd <laughs> <laughs> op één. Ja, maar in de top 2000 staat ook weer een nieuwe, hè? Ja, ja, ja. Maar hier dus niet. En eerlijk gezegd, volgens mij is het ook weer een oud lijstje. Want Bill Gates is zeker niet meer de rijkste man ter wereld. Die man van Amazon is rijker. Oh, ja? Die man van de Tesla is volgens mij rijker. Dus, ah, uh, van ah. Facebook en zo. En dat, ja. Ja, Allemaal ja. door die aandelen. Ja. Want ik heb wel eens gelezen, het zijn allemaal nieuwe rijken. Dus het is geen oud, uh, uh, oud, oud geld. oké, het is, ah, Bill is toch ook geen oud geld? Nee, daarom het is allemaal nieuw geld, ja. ja. Wat nu in de top 10 staat, ja. ja. ja. Goed, nou, even uh, al dat geld. <laughs> Straks bijzondere moeders. Maar nu eerst Diana Rose. Dit was uh, Diana Ross met Team from Mahogany. Op aanvraag van uh, Rita. Rita, bedankt. Uh, ik heb ook een lijstje gemaakt, meerdere lijstjes zelfs. En ik begin uh, toch een beetje ook weer terugkijken op het, uh, dit jaar. Hè? Het is ook een heel een raar jaar, een belangrijk jaar geweest, natuurlijk door corona en volgens mij door Trump. Maar andere jaar is ook belangrijk geweest. En Ik heb hier een lijstje met de belangrijkste revoluties uit de geschiedenis. De top 10. Op 10 staat de Communistische Revolutie in China. Dat was op 1 oktober 1949, uh, riep Mao Zedong de oprichting van de Volksrepubliek China uit. Toen heb ik ook een grote impact gehad. Ja. Ja. Op 9 staat de Iraanse Revolutie. Die begon in november 78, 1978. Nee. Op 8 de Haitaanse Revolutie. Uh, nou, die duurde ook al een tijdje, van 1791 tot 1804. was de eerste. En de enige succesvolle slavenopstand op het westelijke halfrond. Dus was ja, ja, Haiti inderdaad, ja. Zeven ja. in een hele andere orde was de Industriële Revolutie. He, dat is uh, eigenlijk de overgang van handmatig naar machinaal vervaardigde goederen. En dit ging natuurlijk gepaard met hele grote uh, organisatorische organisat, en organisat, sociale veranderingen. <laughs> uh, ja, 1948 was gewoon een heel veel, gewoon één groot revolutiejaar. Want het eh, betrof een aantal Europese opstanden. De meesten moesten van een liberaal systeem... Eh, of een liberale grondwet of het verdrijven van vreemde heersers mogelijk maken. Ook in Nederland is dat een beetje geweest. Daar zijn we dus ook ja, een omwenteling in ons uh, systeem eigenlijk. Ja. Op vijf staat de Cubaanse revolutie. Die werd geleid door Fidel Castro... Fidel Castro uh, met zijn beweging van de 26 juli. Dit alles combineerde of, uh, op 1959 is uh, dictator Batista uh, gevallen en uh, Fidel Castro aan de macht gekomen. Op 4 staat weer een Chinese revolutie, dat de uh, Sinher-revolutie was in 1911. En dat betekent het einde van de Qing-dynastie uh, en de stichting van de Republiek China. En dat was in 1912. Op drie staat de Amerikaanse revolutie. We zijn toen aan het vechten geweest tegen de Engelsen zo. Toen zijn ze 1776 zelfstandig geworden. Op twee staat de Russische Revolutie. In 1917 werd het Tsaar vervangen en vervangen door de voorlopige regering. En eigenlijk het begin van de USSR. Sovjet-Unie. En natuurlijk, opeens staat er eigenlijk voor ons ook een hele belangrijke revolutie. Dat is de Franse Revolutie. En die duurde van 1789 tot 1799. En daar plukken we nog steeds de vruchten van. Ja. Nou, absoluut. Ja. Hele lijst, maar best wel ja. interessant, inderdaad. Ja. We zien ze zeker ja. dit jaar, dus uh, doen we. Uh, nou, ook weer een verzoek van Jan, uh, Cornelis Vreeswijk met De Nozem en de Non.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 Vraag de non, er maar eens naar. Ja, dat was De Nozem en De Non van Cornelis Vreeswijk. Uh, ik heb nog een lijstje met uh, negen bijzondere moeders. Uh, de moeder met de langste tussenpozen tussen de kinderen. Elisabeth L. Uh, N. Bullet is moeder van twee kinderen. Ze heeft haar eerste kind, in, ge, een dochter Belinda... toen ze 19 jaar oud was gekregen... Gaat het, Pim? Of uh, ja, ja. viel je? te ja, laag. Ja. Ruim 41 jaar later, om precies te zijn, 41 jaar in 185 dagen, werd Elisabeth opnieuw moeder. Op 20 november 1997 beviel ze van een zoon Jozef. Elisabeth Ann was toen 60 jaar oud. Broer en zus scheelden maar liefst 41 jaar. Er, is pas een het, het, het, er past een generatie tussen. Blinden had Jozef moeders kunnen zijn. Maar zover bekend is dat het enige gezin... waarin zo'n groot leeftijdsverschil tussen Ja, 41 groen. jaar, zo. Ja, dat bezielt, jongen, op je zestigste nog. Nou. Maar kan dat? Oké, okay, nou ja, ja dat kan. zal. Um, de moeder van de kleinste baby... ik denk dat die al lang even naart is. Het is een lijstje uit 2014. Dus die kleinste... Dat ja, is een, uh, een ja. meisje van uh, 254 gram... En 25,4 centimeter. Ik denk dat dat lang? Wat is normaal? Normaal pond, is, uh, even kijken, 5 pond, hè, zo ongeveer. Of 5 pond, zo. Ja. Dus dit is een 10 En de lengte? Van... Ja. Weet ik eigenlijk ja, niet. Ik heb geen idee. De 52 <laughs> centimeter, zoiets. Ja, twee keer zo groot. Ja. ja. Dus. Even kijken. De kleinste moeder, die is 71 centimeter. Naast de kleinste baby hebben we ook de kleinste moeder. Daarvan is Stacy Harold een goed voorbeeld. Deze vrouw leidt aan de ziekte Osteogenius imperfecta. Meer concreet zijn haar longen niet goed ontwikkeld. Haar botten uitermate broos, daarom zit ze in een rolstoel. Haar ziekte heeft Stacey Harold er niet van weerhouden... om invulling te geven aan haar kinderwens. Ze heeft ze al twee kinderen gebaard... en momenteel, dus 2014, was ze zwanger van de derde. Haar omvang is nu groter dan haar lengte. Nou. Moet je even over nadenken? De ja, omvang ja, ja. is groter dan de lengte. <laughs> meest uh, vruchtbare draagmoeder die heeft er twaalf op de wereld gezet. Sherlock Hollock, 42 jaar oud, staat bekend als draagmoeder. De meeste kinderen heeft zij, gedra uh, heeft zij gedragen. In de afgelopen dertien jaar heeft ze maar liefst twaalf baby's op de wereld gezet. Daardoor behoort ook een drieling volgens eigen zeggen geniet ze heel erg van... om andere stellen te kunnen helpen... bij het vervullen van hun kinderwens. Waarschijnlijk speelt de beloning... die kan oplopen tot 30.000 euro per kind... of dollar per kind, ook een rol. Ik denk dat dat de grootste rol speelt. Ja. De oudste moeder van een tweeling... 70 jaar oud. Een zoonbare uh, was de grootste wens van Omkari Panwar. De wens op zich is niet zo gek. Wel is het opmerkelijk dat de moeder in kwestie 70 jaar oud is. Ook man Pawa mag rekenen op volledige steun van haar man... de 77-jarige Karan Singar Pawar. In goed overleg hebben ze in hun uh, buffalo's verkocht... hun land verpacht en al hun spaarcenten bijeengeschraapt. Het bleek voldoende om de kostbare IVF-behandeling uh, te betalen. Ja, niet toch achterlijk... Wat heeft een kind aan een leven als jij 70 jaar oud bent? Ja, maar waarom neem je kinderen? Dat doe je toch voor jezelf? Ja, dat wel, maar op je 70ste... dan mag je je toch ook wel een beetje af gaan vragen... van wat bieden je kinderen? Ja, kind? dat is waar. Ja. Ja. Um, moeder van de meeste kinderen. 69? 69. Nee. Als we de geschiedenisboeken meer concreet... het kennisboek of records moesten geloven dan leefde er in de 18e eeuw een vrouw in Rusland... die maar liefst 69 kinderen heeft gebaard. Haar naam was Valentina Vazelli. Oh, Tussen ja. 1725 en 1756 heeft ze 27 zwangerschappen... waarvan 16 tweelingen, 7 drielingen en 4 vierlingen. 67 van de 69 kinderen hebben het overleefd. In datzelfde boek uitgave 1981 lezen we dat de Chileense... Uh, Leontien Alban, Albina, uh, in totaal 55 kinderen op de wereld heeft gezet. Oh. Ja, weer lekker dus. bezig. De oudste moeder ter wereld is 70 jaar. Uh, precies 40 jaar na de geboorte van haar eerste kind... beviel de Indiaanse Rayo Devi Lohan van haar, tweede, uh, van haar tweede kind. Ze was toen 70 jaar oud en haar man 72 jaar Jarenlang hebben ze zich geschaamd dat ze maar één kind hadden. <laughs> Dit vind ik een hele trieste. Ja, vijf jaar. Ja. Werelds jongste moeder, vijf jaar jong. Nog opmerkelijker het verhaal van Lina Medina. Dit Peruaanse meisje beviel van een kind toen ze wel geteld vijf jaar, zeven maanden en 21 dagen oud was. Anderhalve maand daarvoor waren haar ouders met het meisje naar de dokter gegaan. Haar buik was enorm opgezet. In eerste instantie dachten de doktoren aan een tumor. Later bleek dat Lina zeven maanden zwanger was. Op 14 mei 1939 zag haar zoon het levenslicht. Het is via een keizersnee ter wereld gekomen. Het lichaam van de moeder was gewoonweg te smal... om op natuurlijke wijze te, uh, te bevallen. Moeder van acht kinderen uit één bevalling. In januari 2009 beviel Nadia Dennis doet Suleman Cutires, ook wel bekend als Octomon, van een achtling. Wonder boven wonder hebben alle kinderen de bevalling overleefd. Daarom wordt er ook veel besproken van de moeder... en de meest overlevende kinderen in één bevalling. Gigantisch, gigantisch. Ja. Ja. Goed, nou deze vruchtbaar... <laughs> Gauw wat muziek. Het komt er aan. Ik wil niets meer, mij, Sam. Voor ons, alleen maar voor mij, Sam. Voor ons, alleen maar voor mij, Sam. Voor ons, alleen maar voor mij, Sam. Voor mij, Sam. Voor mij, of Voor mij, Sam. See Dat was uh, Stevie Wonder met For Once In My Life. Een ander lijstje dat ik hier voor me heb... dat, is, dat zijn de salarissen van Formule 1-coureurs in 2020. Top 10. Op uh, 10 staat uh, Romain Grosjean. Die heeft uh, een inkomen van 2,5 miljoen dollar per jaar. En die zit bij Haas. In de f 1 op 9 staat uh, Robert Kubica met 3,5 miljoen. Die heeft geen team, want zijn contract is beëindigd. Dat is wel een beetje zielig. Ah. 3,5 miljoen. Ja, moet <laughs> nog eentje die ook geen team heeft, waar het contract ook beëindigd is. Ja, nou, wat is het toch daar in die sport? Dat is Nico Hulkenberg met 5,5 miljoen dollar. Is dat ook een Nederlander? Hulkenberg? Nee, volgens mij niet. Okay. Ik heb nog geen uh, Nederlander uh, genoemd, volgens mij. Oké, okay. nee, maar ja. dat is zo'n Nederlandse naam. Ja, Hulkenberg inderdaad, ja. Of misschien een beetje Zweeds of Noords of zo. Ja. Ja. Misschien spreek ik het verkeerd uit. Op 7 staat uh, Valtteri Bottas. Met zelf 6,5 miljoen dollar. Die is bij Mercedes in dienst. Oh. Uh, Kimi Raconen. 8,5 miljoen dollar. Bij de Alfa Romeo. En op 5 staat Max Verstappen. Met 12,5 miljoen dollar. Die zit natuurlijk bij Red Bull. Op 4 staat uh, Charles Leclerc. Met 30 miljoen. Groot verschil zeg. Voor de Ferrari. Oh. En op drie, Daniel Ricciardo, 34 miljoen voor de Renault. En uh, Sebastian Vettel, op 40 miljoen dollar bij de Ferrari. En natuurlijk uh, de koning van alles, Lewis Hamilton, met 60 miljoen dollar. Ja. Ook voor de Mercedes. Het, het Toch, Fijn, want die Ricciardo was toch een, uh, een, een, een maatje van uh, uh, Max Verstappen, vorig seizoen. Ja, maar volgens mij is hij overgestapt. Is ja. er inderdaad toch dat hij... Uh, er is ja, wel een plekje wel vrij of zo, hè? Ja. Goed dat je het zegt. Hmm. Ja, het is wel van 2020. Dus, nou, misschien heb ik het verkeerd nee, opgezocht. ja. Dat wel. Ja, de vertrouwen staat op internet. Dus, Hij heeft ja. gewoon beter gedaan ofzo? Het is een gestoven, sure. ja. Financieel. ja, Ja. Dus. Nu nog een verzoeknummertje uh, van uh, Monique. Met Danny Vera, de rollercoaster, die, oh, heel naar, heel, die toch naar mijn verwondering, nummer 1 staat in ja. de top 2000. Vind jij hem terecht? Eerlijk gezegd niet. Ik vind het niet het beste nummer uit die 2000. Nee, maar, ik vind hem ook ja. niet in, in, in verhouding tot uh, Bohemian Rhapsody. Nee, is zeker niet. Ook niet. Tot, uh, nee. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Maar ja, we hebben gekozen met z'n allen, dus uh, daar komt hij.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 binnen dat uh, Hulkenberg een Duitser is die wel Nederlands spreekt. Ah, oké. Okay. Weten we dat dus ook weer? Dat, ja. uh, dat weten we ook weer. Uh, ik heb nog de, de tien gevaarlijkste bergen van de wereld. Uh, de eerste, op nummer tien staat uh, Eiger. De berg Eiger is 3970 meter boven de zeespiegel. Ligt in Zwitserland. De eerste succesvolle klim was in 1858 op de westelijke helling. De noordelijke kant is echter wat de aandacht van de klimmers trekt. De eerste poging om de noordkant te beklimmen werd gedaan in 1935. De twee klimmers kwamen echter om door het stormachtige weer. Een jaar later probeerde een andere groep het. één stierf tijdens de training, de andere vier stierven door Lovines. In 1937 probeerden nog twee klimmers te te beklimmen. Maar ze kwamen niet levend terug... Een groep van vier klommen met succes de noordkant in 1938. Ja. Dus eigenlijk wil je met dit lijstje zeggen... nou, ga je hier niet heen met de wintersport? Uh, ik zou het niet gaan skiën. Nee. <laughs> ik denk ook dat het kabelbaantje er niet naartoe gaat. Nee. Ah. Ah. Ah. Op negen heb ik de Annapurna. De berg Annapurna bevindt zich in Nepal. Met zijn 8.091 meter is het een van de hoogste toppen... ...en heeft het veel beklimmers aangetrokken. In feite werd de top in, in 1950 bereikt bij de eerste poging. Sindsdien hebben ongeveer 191 mensen de Annapura met succes beklommen. 22 mensen zijn op de berg gestorven. Grotendeels als gevolg van lawines. De, de meest recente dood was in maart 2015. Op nummer 8, de K2... De berg K2 op de grens van China en Pakistan is de op één na hoogste berg ter wereld. Op 8.8611 uh, meter uh, boven de zeespiegel. Ongeveer 300 mensen hebben met succes de top bereikt. Maar de weg naar boven is verraderlijk. Voor elke vier klimmers sterft er één. En sinds 1939 zijn er 83 doden gevallen. De oorzaak van deze sterfte zijn de talrijke in en omvatten lawines, verdwalen, valpartijen, stormen en hoogteziektes. Op nummer 7 staat de Mont Blanc. De Mont Blanc, de hoogste berg van het Alpengebied, op 4809 meter boven de zeespiegel, heeft het hoogste aantal dodelijke slachtoffers. Een poging om deze top te beklimmen leidt gemiddeld tot 100 doden per jaar en meer dan 6.000 doden in het totaal... waardoor dit de dodelijkste berg in de regio is. Opmerkelijk genoeg was de eerste succesvolle poging om de Mont Blanc... in 1786, lang voor de moderne klimtechnologie. De eerste vrouw beklom de berg in 1808... en de volgende beklimming was pas 30 jaar later door een vrouw. De Amerikaanse president Theodore Roosevelt leidde... Voordat hij de, uh, in functie tas, uh, trad, ook een expeditie naar de top in 1886. Op 6 staat de Nagaparabad. Wie? De Nagaparabad. Ja. <laughs> Na Nooit, weet ik ook niet. De Nagaparabad ligt aan de westelijke kant van de Himalaya en komt langs de Indusrivier, gelegen in Pakistan. Staat deze berg bekend als een van de 8000 acht, een 8000er is een berg die hoger is dan 8000 meter. Er zijn er op de wereld ongeveer 14 8000ers. Een zeer gewilde verovering. Met een hoogte van 8126 meter heeft hij zijn bijnaam Killer Mountain verdiend. De Naga Bubat werd populair bij Duitse klimmers in de jaren 1930... omdat de K2 te moeilijk was bereik te bereiken was... en alleen de Britten toegang hadden tot de Mount Everest... Verschillende pogingen en verschillende sterfgevouden... zouden zich voordoen voor de eerste succesvolle klim. Even kijken. Dan hebben we de, op vijfde de uh, Junga. De berg Kha Junga uh, verdeeld tussen Nepal en India... en is op twee na hoogste berg ter wereld. Hij maakte deel uit van de club van 8000... en bereikte een verbazingwekkende hoogte van 8500... 86 meter. Een van de eerdere klimpogingen in het gebied was in 1853. In die tijd klom een groep ontdekkingsreizigers in de regio van Caganjunga... Be en bereikte ongeveer 5791 meter van een naburige berg... voordat ze bepaalden uh, bepaalde dat de topcondities onveilig waren. Een eerder op, uh, opzettelijke klim, uh, klimpoging op de berg was in 1905 en werd afgeschrikt, afgeschrikt door een lawine. Tijdens de afdaling kwam een van de klimmers ontleven. Vijftien jaar later, na een maand van tien dagen... na een slopende uh, inspanning, haalde de eerste de, uh, klimteam de top. Op deze berg zijn in de loop van de jaren 53 doden gevallen. Op vier, de Siro shalatan uh, ook een berg die zich, op de lijst, uh, die zich in Zuid-Afrika bevindt, Zuid-Amerika bevindt, gelegen Patagonië, op de grens tussen Argentinië en Chili. Is deze berg gevaarlijk? Niet vanwege de hoogte, maar vanwege de steile granieten oppervlakte en het bizarre weer. De berg uh, Fitzroy heeft niet zo heel veel succesvolle toppen uh, als, eerder, als eerder op deze lijst. Op drie staat de Fino-massief. De Fino-massief is de hoogste piek van Antarctica. Ja, de vervente klimmers zullen zelfs uh, naar deze grotendeels onbebouw, onbewoonde continent afreizen voor een uitdaging op de top. In 1966, de eerste succesvolle klim naar de top, hebben meer dan 1400 mensen een poging gedaan om deze berg te beklimmen. De eerste beklimming werd gesponsord door de National Geographic Society. En de Amerikaanse Alpine Club. De uitdaging van deze berg is eigenlijk een reis naar Antarctica en de weersomstandigheden. Het lijkt me, het lijkt me zo mooi, Antarctica. Ja, zeker. Op ja. twee ja. staat de Mattenhoorn. Dat is een bekende natuurlijk. De Mattenhoorn is een berg gelegen op de uh, Wassinger Alpen. op de grens van Zuid-Zwitserland en Italië. De top ligt op 4478 meter. De vorm is als een vierzijdige piramide. Uh, en zorgt voor uitstekende foto's. Ondanks het prachtige beeld heeft de berg de Mattenhorn de uh, reputatie van de gevaarlijkste en dodelijke berg, dodelijkste berg. De uh, eerste uh, succesvolle beklimming was in 1865. Hoewel het niet zonder verlies uh, van vier levens als gevolg van een touwbreuk. De berg heeft sindsdien meer dan 500 levens geëist... door spontane ruïnes en vallende gesteenten. Nummer 1 staat de Mount Everest. Misschien wel de beroemdste. De Mount Everest maakt de lijst van de gevaarlijkste bergen ter wereld. Uh, ge uh, gelegen in de Himalaya-gebergte in Nepal. De Everest is, ligt op 8848 meter boven de zeespiegel. Een populaire top bij de beklimmers. De eerste bevestigde klim was in 1953. De pasgekroonde eh, koningin Elisabeth II ridderde de expeditieduo. Een van de eerste rampen waar veel publiciteit aan werd gegeven... was in 1970 toen de Japanse team probeerde een nieuwe route te vinden... om van de berg af te skiën. Deze poging resulteerde in acht doden. Ja. Nou, Ongelooflijk, ja. Ja. Ja. ja. Meer wat geleerd, hè? Ja, toch? Ga ik ook niet doen. Ik <laughs> probeer nee, nog te klimmen, is sowieso niet mee. Ja, ja, ja. En nu krijgen we op verzoek van uh, Jasper, Stef Bos en Miss Montio: laat, laat me. Daar komt hij. Ik ben misschien te laat geboren of in een land van ander licht... Loop altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. En ik ken de kroegen, ken de kroegen en de kathedralen, Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me. Laat mij mijn eigen gang maar gaan, laat me, laat me, laat me, laat me, laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie mijn lief is blijft me lief. En waar zonen moest ik weten, maar ik verloor Nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Het komt vanzelf weer voor. woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb een leven niet verkankerd, ik heb geen bezit en geen bezwaar. En ik hou, ik hou, ik hou, ik hou, ik hou, ik hou, ik hou, ik hou van water en van aard. Nou, van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaar, ik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 Ik je echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven. Verder zoek je naar mijn huis. Voorlopig blijf ik nog jou zanger en geef ik alles wat ik heb. Ik blijf je langer, liefst nog langer. En laat, me, en laat me, laat me, laat mij mijn eigen gang gaan. En laat me, oh laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik heb het altijd zo willen. So sooner or later the lights up above will come down in circles and God made a love But I don't know what's right for me I cannot see straight I've been here too long and I don't wanna wait for it Fly like a cannonball straight to my soul Tear me to pieces and make me feel whole I'm willing to fight for it and carry this weight But with every step, I keep questioning what is true. Fall on me with open. passato avrà senso per te, vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui, è un viaggio infinito, sorriderò se, nel tempo che fugge mi porti con te. Oké, even wat uh, nieuwe corona-woorden tot het nieuws. Mijn eerste, balkon-bingo. Ja, niet leuk. Dan mag jij. Uh, ik ben mijn lijstje kwijt. <laughs> nou, ik heb er nog een. Een bij uitvaart. Ja, ja. ja, ja, ja. Anderhalve meter samenleving natuurlijk, duidelijk. Ja. kapsel. Huidhonger vind ik een hele mooie. Self isolatie. Afstandsetentje. Corona date. Ja, dat is ook natuurlijk een leuke mondmasker, ja, inderdaad. Ja. Ja. Had je vroeger niet raamvisite bij je oudjes? Ja. Dat heb je altijd gehad. Ja. Mondmasker, ja, natuurlijk. Met, uh, ja, met de zorg, natuurlijk. Ja. ja. ja. Oh, we gaan. Er, tot na het nieuws. Daar gaan we. Toen nee. Kop <laughs> corona heb ik nog. hier staan. Oké, okay. ja. het is L jouw favoriete woord. huidhonger. Huidhonger. Drive by. Zie je wel. Ik wens jullie allemaal fijne dagen en een voorzien.